Van 4 uur. Dit is Maatschereurs met het NOS Journaal. 250.000 artikelen zijn in beslag genomen, waaronder t-shirts en sjaals. Bij de inval in Italië zijn ook spullen ontdekt die werden gebruikt voor de productie van de namaakartikelen, zoals drukmachines en namaaklogo's. In een sloot in Achterveld bij Amersfoort is het lichaam van een meisje van 14 uit Hoevelaken gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Een voorbijganger zag haar lichaam gisteren aan het eind van de middag in het water liggen. Vanwege het sporenonderzoek heeft de mobiele eenheid het gebied de afgelopen nacht bewaakt. Het gaat niet om de 14-jarige vermiste Savannah uit Bunschoten, benadrukt de politie. Zij is sinds donderdag vermist. 50 Plus krijgt een nieuwe partijvoorzitter. Het hoofdbestuur heeft de Nijmeegse wethouder zoetelief voorgedragen als opvolger van Jan Nagel. Er zijn nog meer kandidaten, maar het hoofdbestuur steunt zoetelief. Het bestuur noemt hem een verbinder en vernieuwer... en een gedreven en capabel bestuurder. Het benadrukt dat hij ruime ervaring heeft binnen 50+. Plus. Het weer vooral in het oosten en noordoosten wat buien. In het westen is het droog en breekt de zon vaker door. Het is 20 tot 25 graden. Morgen wordt koeler, een graad of 20. Vanaf maandag weer kans op regen.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 Alongside the man them called GS. Pretty boy, my woman all right. Telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left. Yeah. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come by.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 Aan het begin van dit programma, Zandvoort op zaterdag, draaide we al een hit van uh, Maxi Priest. Toen hadden we gekozen voor de Wild Worlds. Ja, en, uh, in deze single van Jean Paul en Make My Love Go uh, zit een andere hit van uh, Maxi Priest. En wel uh, close to you, Jordan, maar ze is het plaat naar het nieuws. En weer van 4 uur. En dat betekent het derde uh, en laatste uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag, Albert Jan. En wat gaan we daarin allemaal doen? Over een tweetal platen gaan we, maken we tijd voor Pit Report. Er is uiteraard altijd weer nieuws uit de wereld van de autosport... en met name uit de wereld van de Formule 1. Uh, wellicht hebben we straks uh, rond de klok van tien over half vijf... nog even tijd voor Sport Kort. En zoals gezegd, we volgen natuurlijk de divisie in de tennis... met uh, Zandvoort. Momenteel tussenstand tegen Zandvoort, tegen de Lobbelaar... één tegen 1. Uh, Kort, uh, half vijf is het tijd voor Dieren van de Week... en vooralsnog staat Daemon nog steeds in de aanbieding... dus het wordt hoogste tijd dat ook Damon een huis thuis gaat vinden. En het gedicht van de week om kwart voor vijf... Ja, kan het anders uh, uh, overgaan dan natuurlijk over de aanstaande... Zandvoortse Vierdaagse, het gigantische wandelevenement in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het gedicht van de week kunt u verwachten rond de klok van kwart voor vijf. Verder wellicht nog wat meer nieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We hebben we echt nog zoveel te doen, Albert Jan? Zoveel te doen. Jeetje, minietje. Wordt weer een vol uur, Zandvoort op zaterdag. Met nu toontje lager is zoveel te doen. Mijn boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen. Maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken. En de tandarts zometeen.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 Praten over de rol van man en vrouw in Interklaas gedichten maken Hoewel het is pas juni nou De krant ligt nog te wachten Ik moet wat doen als sport Slapeloze nachten, Want de dagen zijn te kort Ze zijn te koop Zoveel te doen Ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog eens wat van een Italiaan Zoveel te doen Ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog zwemmen Belasting formulieren, te laat om week of twee Ik zou langs bij haar vanavond, Toch kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog een stap springen op de maan Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen Ik moet hier Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan Ik moet nog eens wat Nou je hoort het hè? deze groep tandje lager had het in de jaren tachtig enorm druk wat te werken, hadden er ze er zoveel te doen. Heerlijke nederpop op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo dadelijk hebben we het uh, Formule 1 Nieuws. Ja, dan gaan we weer uh, reporter, Want uh, ja, ondanks dat we nu uh, in between races zitten... ...is er weer heel wat op dat gebied te melden. Maar eerst deze van Lost Frequencies. FM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, het is uh, precies kwart over vier. We zijn weer. stipt op tijd met de Pit Reports. Red Bull teambaas Christian Horner sprak na de Grand Prix van Monaco van een uitstekende dag voor zijn team. 25 WK-punten en een coureur op het podium. Dat is een prima resultaat. Toch kon de Brit zich de frustratie van Max Verstappen levendig voorstellen. De Limburg was tijdens. En na de race woedend om de gekozen pitstop-strategie die voor hem nadelig uitpakte en die bovendien zijn teamgenoot Daniel Ricciardo indirect aan een podiumplaats hielp. Beide rijders hebben hier te maken gehad met wisselend succes. Daniel had zaterdag in de kwalificatie pech door verkeer in zijn snelle ronde en voor Max verliep de race anders dan hij hoopte. Hij reed voor Daniel, dus we gaven Max de minste riskante strategie... en we riepen hem eerst naar binnen. Dat pakt er verkeerd uit, maar zoiets kan gebeuren. De volgende keer zit het voor hem misschien wel mee. Of Max daar nou blij is met deze uitleg, waag ik te betwijfelen. Mercedes is eh, nu de underdog in de Formule 1. Die conclusie trok Teamwaas Toto Wolff... Ook naar de Grand Prix van Monaco, waarin Ferrari de eerste twee posities veroverde. Sebastian Vettel won, Kimi Raikkonen volgde. Ferrari verdiende de overwinning. Ze hadden de snelste auto, Mercedes is de grip kwijt. Het hele seizoen eigenlijk al, al dus de Oostenrijker. Mercedes domineerde de vorige drie seizoenen met wereldtitels voor Lewis Hamilton twee keer en Nico Rulsberg... En liefst 54 zegen in 64 Grand Prix. Dit seizoen wist Hamilton weliswaar twee keer te winnen. En nu komen Valérie Bottas één keer. Maar Sebastian Vettel heeft de mannen van Mercedes al drie keer afgetroefd. De Duitser leidt ook vier in het kampioenschap. We zijn dit seizoen wisselvallig. En Ferrari is vanaf de eerste race goed. We moeten nu in de achtervolging. Dit is een nieuwe realiteit. Aldus teambaas Wolf. En tot slot, Pascal Wehrlein heeft groen licht gekregen om komende week weer mee te doen aan de Grand Prix van Canada. De 22-jarige Duitser kristte zondag met zijn zauber in Monaco. Alle medische controles zijn afgerond. Zie jullie in Montreal, dus Weerlijn op Twitter. Weerlein kwam in, de, in een nauwe bocht in Monaco... in aanraking met McLaren van Jensen Button. Het leidde tot een curieus beeld. De bolide, bolide van Weerlein werd door de, het linker voorwiel van Button opgetild... en op zijn zijkant geduwd met de cockpit tegen de vangrail. De Duitse coureur kon daardoor niet op eigen kracht uit zijn auto komen... Even werd gevreesd dat de Duitser wederom schade aan zijn rug had. Begin dit jaar liep Weerlein namelijk een rugblessure op... en enkele gebroken halfwervels bij een crash in Miami. Hij moest daardoor de eerste twee Grand Prix van dit seizoen uh, overslaan. Maar goed, volgende week in Canada is Pascal Weerlein er toch lekker weer bij. Dat is goed nieuws, Albert-Jan. Tot zover ook de pit Report op deze zaterdagmiddag bij CFM. Wij zeggen Zandvoort een hele goede middag. Nou, de radio lekker aan, hè? want we hebben nog diverse nieuws te melden. We volgen de tenniswedstrijd van vandaag. We hebben om half vijf het dier van de week. En natuurlijk dat mooie gedicht van de dag, die krijg je om kwart voor vijf. En go as, we glows our eyes. Daar mogen we nog steeds trots op zijn, hè? de trein naar Zandvoort. En die brengt jij rechtstreeks naar het strand. En naar de zon en naar de gezelligheid hier in het centrum van Zandvoort. Dus uh, pak de trein als je naar Zandvoort toe toekomt. En dan heb je ook geen last van die, uh, die files hè? die uh, wel eens uh, richting de kust kunnen staan bij mooi weer, uh, Albert Jan. Uh, klopt, maar ja. het schijnt allemaal goed te verlopen vandaag. Jawel, ja, ja. vandaag wel. Uh, voetballen. Uh, Ga je voetballen? Ja, dan gaan we even voetballen. Want er wordt vanavond natuurlijk uh, een belangrijke wedstrijd verspeeld. En wel de finale van de Champions League tussen Juventus en Real Madrid. De Champions League finale tussen Juventus en Real Madrid van vanavond kwart voor negen... is er uiteraard niet alleen één om de eer. Met name de spelers van Real Madrid hebben een flinke bonus in het vooruitzicht. Onder hen wordt bij winst een premie van... 40 miljoen euro verdeeld, zo meldt de beeld. Re Real kan de eerste club worden die de Champions League twee keer op rij wint... en dat zou elke speler vanavond ongeveer 1,5 miljoen euro opleveren. Trainer Zinedine Zidane zou zelfs 2 miljoen euro ontvangen. De overige medewerkers van de Spaanse topclub ontvangen een bonus... ter waarde van een dertiende maand. Bij Juventus zijn de premies heel wat minder hoog. De spelers van de oude dame ontvangen bij winst 350.000 euro... En eerder ontvingen zij al 150.000 euro voor het winnen van de Italiaanse dubbel. Dat is dus de beker en het landskampioenschap. Dus het gaat vanavond niet alleen om het balletje, maar ook om pegels. Zo, en wat voor pegels? <lacht> Kwart voor negen op de speciale sportkanaal, uiteraard live te volgen... voor de voetballiefhebbers onder u. De finale van de Champions League. Zit? kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen... en kijken hoe sterk die is. Nee, hè? wat <lacht> Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. En ook op het strand is uh, CFM uiteraard uh, goed stolvanger via de 106.9 FM. Dus als je naar het strand toe gaat, vergeet niet je radio mee te nemen. Het kan ook een DAB-radio zijn, trouwens. Want CFM zit ook op uh, DAB-kanaal 5C, moet je daarvoor zijn. De jaren tachtig. Deze van Laura Benneken In de Orde de self-control. Het is één overal vief. Tijd voor het dier van de week, Albertjan. Ja, en het is, uh, we hebben nog steeds tijd uh, voor Damon. Dus het wordt hoogst tijd dat Damon het dierenhuis gaat verlaten... en een fijn thuis gaat vinden. Dus wederom deze week demon als dier van de week. Het is een leuke, iets verlegen kater. Hij is als zwerfkat via de dierenambulance binnengekomen... en had erg veel last van zijn gebit. Zelfs zo erg dat hij daar direct aan geholpen moest worden. Omdat hij nogal moeilijk liep, zijn er ook rundschutfoto's gemaakt... om te kijken of er iets gebroken was. Dit was niet het geval, maar de reden dat hij niet lekker loopt... is omdat hij spondilozen heeft in zijn rug. Hiervoor staat hij op dit moment op medicatie... en dit zal hij mogelijk zijn verdere leven moeten krijgen. Damon is een lief is lief naar andere katten en wil graag naar buiten. Jonge kinderen zijn niet zo'n zeer zijn ding. Hij zoekt een huisje waar hij lekker zijn gang kan gaan... en waar hij geknuffeld wordt als hem dat uitkomt. Niet dat het een wereldvreemde kostganger is... maar hij moet nog even wennen aan al die aandacht. Wie heeft er een zwak voor een kneuzig type? Dan is Damon wellicht bij uitstek geschikt voor u... En waar verblijft Damon? Damon verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat nummertje 5 en geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Damon verdient nu echt een... Thuis. Zo, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. Dus ga voor Damon of de andere leuke dieren naar het Kennen Dieren Thuis. Aan de Kees op straat 5. When my baby, when my baby or romancer But I give in to the rhythm And my feet follow the beating of my heart Whoa, and my baby Deze CEO van Pieter Ellen gingen we naar Rio de Janeiro. Jawel, ja, er wordt uh, gespeeld op dit moment op de gleven. We vertelden het uh, net al, uh, Albert-Jan, hebben het over uh, eredivisie uh, tennis. Maar we gaan eens even kijken naar uh, alle tussenstanden in de eredivisie op dit moment. Allereerst hebben we dan Rapiditas thuis tegen Lemonidas. Uh, Lemonidas, een tussenstand 0-2, dus twee winstpartijen voor Lemonidas. Dan hebben we nog de metselaars thuis tegen... Uh, Egeria, Alta, daar is de tussenstand 0-4. Dus vier partijen gewonnen door Egeria. Dan hebben we natuurlijk Zandvoort. Tegen, tussenstand tegen de Lobbelaar. Zandvoort speelt thuis op de Glee, zoals jij juist opmeldde. Opmel, juist opmel, uh, de tussenstand, al daar is nog steeds 1 tegen 1. Dus dat zijn lange partijen op de Glee. En tot slot hebben we dan Naaldwijk uh, tegen Leeuwenberg. Le Naaldwijk speelt thuis en leidt momenteel tegen drie partijen. tegen 1 voor Leeuwenberg. Morgen mag Zandvoort uit naar de Metselaars. Wij houden hem op de hoogte. Oké, okay, en ook morgen uiteraard kunnen we die wedstrijd volgen. Dat doen we dan tijdens Zandvoort op zondag. En hier is Cooking on Three Burners in Mind Made Up. Het was hem, de hit van Cooking on Three Burners en Minds Made Up. Jawel, ja, heb, je nog, uh, heb je nog wat nieuws, ja. uh, Albert-Jan? Ja ja, ja, ja, ja, Murray dus een ronde verder. En momenteel en dan hebben we het natuurlijk over Roland Garros tennis in Parijs. Uh, momenteel op de baan Wawrinka tegen Pogini. Uh, de eerste set ging uh, wat moeizaam naar Wawrinka met 7-6. En de tweede ging iets makkelijker, 6-0... En de tussenstand in de derde set is 3 tegen 2 in het voordeel van Wawrinka. Dus wellicht dat hij ook, ook hij een ronde verder komt tijdens Roland Garros. En tot zover weer het sportnieuws bij Zandvoort op uh, zaterdag. Jawel, zodat ik het gedicht van de dag maar is de Dirty Old Man. You see this love regretting There's something wrong again, but you had it in the palm of your hand. Your heart has started bleeding. You gotta get out, you're leaving. You're on your own forever. It's not the space or time or weather. You can leave. De tijd tikt weg, Albert-Jan, ja, voor de Bomschuiten dan. En de open dag is nog uh, tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Dus. Mocht je nog even een heel snel kijkje willen gaan nemen, dat, uh, dat kan uiteraard. Je bent welkom aan de Tolweg 10A. Je hoorde trouwens de zingel van John Anderson, dat was Hold On To Love. Kwart voor vijf geweest, daar komt hij aan. Het gedicht van de dag, helemaal in het teken van de wandelvierdaagse... Dat zovelen er altijd voor gaan. Soms zelf ouder wordend, evenals de Zandvoortse Vierdaagse nog steeds bestaan. Inmiddels is er links en rechts het klappen van de zweep wel bekend. EHBO'ers pijnlijke voeten vakkundig verwend. Voorzien worden van de broodnodige natje en het droogje dan maar. Afzien afzien blijft het advies en toch niet gauw ermee klaar. Tallozen voor de felbegeerde medaille gaand. De geweldige organisatie alweer 19 jaar bestaand. Ervaring met dit spektakel heeft men werkelijk tot en met overal bekend is deze naam. Ja, al 19 jaar duidelijk op de kaart gezet. Natuurlijk heb je uitvallers. Je kunt dat ook verwachten. Maar wie kan dan ooit hun leed verzachten? Maar verder, wat een plezier en sfeer. Al mee, al verzucht menig een, volgend jaar natuurlijk weer. Welk een voorbeeld de deelnemers aan verdraagzaamheid, vriendschap en nationaliteit meedoen en toch geen narigheid. Ik, ik ben geen deelnemer, maar geniet van dit prachtige evenement zeer. Duizenden aan de wandel. Wat wil men in Zandvoort nou toch meer? Het gedicht van de dag stond vandaag helemaal in het teken van de wandelvierdaagse... Hij gaat uh, aankomende dinsdag weer van uh, starten uh, hier in uh, Zandvoort. En wil je meedoen? Nou, de kaarten zijn heel eenvoudig uh, verkrijgbaar, hè Albert-Jan? Ja, zeker. meer bij de Brune Balken in de, kan je ze krijgen. Je kan ook gewoon nog bij de start dinsdag uh, kaarten krijgen. Hoor. Ja, betaal je een uur al meer. Ja, oké. Okay. En de honden, de honden mogen ook mee, hè? De honden mogen ook de mee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want die worden goed verzorgd door uh, Doby aan de Grote Krocht hier in Zandvoort.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 Walk all over you. Ga je echt niet meedoen, uh, Albert Jan? Nee, ik moet werken die dag. Je moet werken? Ja, je mee hebt meerdere I dagen. Dus... Ja, nee, dan krijg je geen medaille. Ja, nee. Ja, daar... <laughs> oh, je doet het daarvoor gewoon. Ja, nee, ik, uh, ik snap hem. Dus nogmaals aankomende dinsdag gaat u voor start. De wandelvierdaagse hier in Zandvoort. Onder meer kaarten verkrijgbaar bij de Bruna Bokken en daar nog een grote krocht. Jawel, nog twee platen tot aan het nieuws en weer van vijf uur. Waarom de rest van de Kings en de Sunny Afternoon. The tax taken all my door And left me in my state leg home Blazing on a sunny afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury. Lay Sunny afternoon in the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's par, telling tales of drunkenness and Now I'm sitting here hoofd drie had het weerbericht met ons eigen weerman Lex van den Horen. En, uh, ja, hij wist ons te vertellen dat we een mooie piekste dagen krijgen, Albert-Jan. Dus Heerlijk. Dat ziet er weer uh, positief uh, uit in de sunny afternoon. Ja, kijk maar even naar buiten. Hè. Gewoon een lekker zonnetje op dit moment uh, hier in Zandvoort. Het zit er alweer op voor Zandvoort op zaterdag. Ja, het laatste nieuws even vanaf Roland Garot. Zoals verwacht, Vravinkra, uh, ook een ronde verder in het heren enkel spel. Eh... Uh, de liefhebbers van Entertainment For You. Uh, Fred Heij, hij is het niet. Nee, waar hij, is hij? Hij had zich ook afgemeld. Hij heeft een dagje vrijgenomen. Ja, volgens mij is hij even lekker uh, op vakantie. Want uh, ik zag allemaal mooie foto's van hem op uh, Facebook langs komen. Dus... Oh, dan in ieder geval hoeveel <laughs> geen zorgen Nee, maken, zeker niet. Nee, dus, uh, hij vermaakt zich wel. De non-stop verzorgd door Anders Zandbergen uh, neemt het dus na vijven van ons over. En wij zijn er morgen weer. Ja, volop. Volop, volop. Op sport. Ten Want wat gebeurt er allemaal? We hebben tennis. We hebben de finale van de European Hockey League. Zowel bij de dames als bij de heren. De tennis, eredivisie. Gaat Zandvoort vandaag winnen, gaan ze morgen ook winnen. We houden u daar morgenmiddag over alles, alle sportevenementen op de hoogte. Vanavond natuurlijk eerst nog de Champions League voor de heren uh, tussen Juventus en Real Madrid. Ook een mooie pot. Om kwart voor negen begint hij op het speciale sportkanaal. En van en morgen om twee uur zijn wij er weer. Zo is het tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag doei. doei. Bed, really you When